7 uur, Martijn Eijhuis met het NOS-journaal. In Italië is nog steeds onduidelijk hoeveel opvarenden van het cruiseschip Costa Concordia precies worden vermist. De schattingen lopen uiteen van 50 tot 70. Vast staat alleen dat er ruim 4200 mensen aan boord waren. toen het cruiseschip gisteren uit de haven van Civitavecchia vertrok voor een cruise over de Middellandse Zee. Bij het Elan Giglio voer het op een rots en kapseisde het. Zeker drie mensen kwamen om: twee Franse toeristen en een bemanningslid uit Peru. Volgens reisorganisatie TUI maken de tientallen Nederlanders die aan boord waren het goed. Sommigen hebben lichte verwondingen, maar iedereen is veilig aan wal gekomen. Bij een steekpartij in Arnhem zijn een meisje van 15 en haar vader gewond geraakt. Het meisje ligt met ernstige steekwonden in het ziekenhuis. De dader is volgens de politie haar ex-vriend. Hij ging er naar de steekpartij vandoor. De politie van Arnhem vond hem dankzij tips, ergens in de struiken. Hij gaf zich pas over toen een agent een waarschuwingsschot loste. Aan de A4 in Haarlemmermeer zijn zeker vijf mensen aangehouden... op verdenking van mensenhandel. Ze werden opgepakt bij een grote controle... bij een parkeerplaats en brugrestaurant Den Ruigenhoek. Er zijn ook messen, knuppels en een handgranaat in beslag genomen. Bij Den Ruigenhoek mag de politie een paar maanden preventief fouilleren... omdat er veel berovingen, inbraken en gevallen van geweldpleging zijn. Lisbeth List stopt met optreden. Haar jubileumtoernee is meteen haar afscheidstoernee. Op een gegeven moment houdt het wel op, zegt ze in een interview met de NOS... De zangeres wil voorkomen dat ze in herhaling valt. Lisbeth List begon haar carrière in de jaren 60 in de Rob de Nijs Show. Daarna maakte ze veel programma's met Ramse Shaffi en bracht ze soloalbums uit. In 1999 speelde ze Edith Piaf in de gelijknamige musical. De jubileumtournee duurt tot en met maart. Daarna treedt Lisbeth List niet meer op. Het weer. Vanavond droog en bewolkt. Morgen minder bewolking en in het zuiden van het land wat zon. Maximum temperatuur in het oosten 3 graden, in het westen 6. Tot zover het NOS-journaal. Er is verkeersinformatie van de ANWB. Op de A10 ring Amsterdam, de Nieuwe Meer, richting Watergraafsmeer... staat een file van 5 kilometer tussen Oud-Zuid en Amstel Business Park. Dat komt door een ongeluk. Bij Amstel Business Park zijn drie rijstroken dicht. Op de A67, Venlo, richting Eindhoven, is bij Asten de oprit dicht. Ook dat komt door een ongeluk. Dit was de verkeersinformatie. NOS, NOS Langs de lijn. Met Ronald Boot. Goedenavond en welkom bij aflevering 98199. Heel mooi getal, morgen 9900 blijkbaar. Een uitzending met Van Alles Wat vanavond. Vier uur lang. We hebben het over handballen. De Nederlandse handballers houden kans op deelname aan het WK. We hebben in het eerste uur twee gasten hier in de studio over hockey... Maartje Pauwen en Kalien Dirkse van de Heuvel. We hebben reportages over Elinkwijk en Mark Looms over FC Zwolle. En we hebben straks live basketbal Groningen tegen Leiden. En live schaatsen, de marathon van Deventer. En we praten uitgebreid over andere tijden sport met Roelof Thijs. Langs de lijn op zaterdagavond van 7 tot 11 met sport en muziek.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 Mooie Helene. De Nederlandse handballers maken nog altijd kans op deelname aan het WK. De belangrijke uitwedstrijd van Estland werd gewonnen. Nipt. Het werd 29-28. Mark Smets is een van de mondcoaches van de handballers. Gefeliciteerd, Mark. Ja, bedankt. Um, 29-28. Was het echt heel spannend, de hele wedstrijd? Ja, het is de hele wedstrijd uh, spannend geweest. Was het was een opgaande wedstrijd. Dus niemand heeft echt uh, afstand kunnen nemen... En het was tot het einde, was het, uh, was het gewoon ontzettend spannend. En uh, ja, wat, uh, nou ja, ik denk dat we uiteindelijk ook verdiend de wedstrijd gewonnen hebben. Ik denk dat het grootste deel van de wedstrijden voorsprong hebben gestaan. En uh, ja, ook de betere ploeg waren, dus uh, absoluut verdiend. Nou, kan ik me dat uit het verleden ook nog wel eens herinneren, maar dan verloren jullie op het laatste altijd. Wat is er veranderd? <tus> ja, dat klopt. Uh, in het verleden uh, verloren we zulke wedstrijden wel, uh, wel vaker, maar goed, het is. Uh, ja, goed, we zijn nu min of meer een nieuwe start begonnen. En, uh, nou, iedereen uh, heeft zijn duidelijke taken binnen. Iedereen weet wat hij moet doen. En ik denk dat dat voor iedereen heel prettig is, dat iedereen zijn eigen taak heeft. Want iedereen weet wat de man naast hem doet en wat hij zelf moet doen. En dat geeft, uh, dat geeft vertrouwen. Het maakt niet uit wie er in het veld staat. En uh, dat hebben we vandaag ook uh, heel goed opgepakt en... Uh, ja, we zijn uh, in de moeilijke fase gewoon rustig gebleven. We hebben, uh, hebben ons eigen spel gespeeld. En we wisten waar we onze kansen zouden krijgen. En die hebben we vandaag gewoon benut. Nou, die moeilijke fase, dat was toen jullie met twee man minder kwamen en nog maar één punt voor stonden? Ja, dat klopt, Er is ook zo'n fase, dat was vlak voor tijd en uh, dan sta je dan met twee maal minder. En, maar goed, we wisten welke spelers bij hun uh, de beslissende actie zouden nemen, dus daar, daar waren we heel goed op Ja, En voor hadden we, ja goed, we hebben onze, onze concept en dingen die we willen spelen en ja, dat hebben we vandaag gewoon uh, fantastisch uitgespeeld. Nu spelen jullie een juni play-off, uh, wat zijn de mogelijke tegenstanders? Nou, goed, dat zijn de tegenstanders. Uh, het EK dat gaat uh, nu zondag gaat dat beginnen morgen. En dat zijn dan de, de ploegen die daar uh, de, laatste, de laatste plekken beleggen. Op de laatste volgens mij 9 tot, tot 16. Een van die uh, ploegen krijgen we dan toegeloden op de laatste dag van het EK. Dus we is dus even afwachten wat, uh, wat eruit komt. Maar het zijn dus in principe allemaal ploegen die sterker zijn dan jullie? Ja, in principe zijn dat ploegen die allemaal ietsje, ietsje sterker zijn uh, dan wij, omdat die gewoon gekwalificeerd zijn voor een groot toernooi. Maar er zitten wel een aantal ploegen tussen waar ik denk uh, dat wij niet voor over te doen op dit moment. Nou, vertel eens welke. Nou, ik heb dat even op dit moment twee, drie in mijn hoofd, waar ik denk dat we niet heel bang voor hoeven te zijn. Wat natuurlijk wel hele moeilijke wedstrijden zouden, zouden worden, maar dat zijn denk ik Slowakije. Slovenië en Macedonië, dat zijn er drie die ik even in mijn hoofd heb, waarvan ik eigenlijk zeker weet dat die bij die plekken gaan eindigen bij het EK. En dat zijn wel ploegen waar je dan uh, tegen kunt spelen. Natuurlijk zijn die op dit moment nog een stapje verder, maar als wij onze ontwikkeling die we nu, uh, die we nu maken, als we die doorzetten, dan denk ik dat je daar. Uh, wel uh, misschien een, een kleine kans tegen maakt. Ja, uh, Als jullie winnen, uh, is het uh, meteen ook kwalificatie een feit. Uh, het is volgens mij heel lang geleden dat de mannenploeg aan de WK deed. Is het ooit voorgekomen? Uh, nee, dat is uh, sinds de afschaffing van de ABC-WK is Nederland eigenlijk nooit meer uh, op, het, op de WK geweest. Ik ben zelf dan 17 jaar speler geweest bij de nationale ploeg en uh, ik ben nooit op een, uh, nooit op een groot toernooi geweest. En in feite is dat een heel goede prestatie als je nagaat dat het, het geld nooit aan de mannenploeg wordt gespendeerd, maar aan de vrouwenploeg. Ja goed, hoe daar de verhoudingen precies liggen, dat weten wij natuurlijk als spelers uh, ook niet. Ik, goed, ik weet dat de vrouwen heel veel subsidie ook vanuit het en NSF krijgen, dat het ook niet vanuit de bond betaald wordt. Maar nou, goed, uh, daar houden wij ons verder ook als, uh, als de spelersgroep uh, niet mee bezig. We weten dat we nu een ontzettend... Uh, goede groep hebben. En ik denk dat we vandaag eens kijken wat in de tweede helft gespeeld is. We hebben bijna met jongens gespeeld die allemaal begin twintig zijn. En uh, dat we dan zo'n resultaat neerzetten, dat is, uh, dat is gewoon ontzettend goed. En we hebben op dit moment uh, een goede mix van uh, een beetje oudere, ervaren spelers. Maar ook daar zijn de oudste spelers die zijn net dertig. Dus die kunnen makkelijk nog een jaar of vier, uh, vijf door. Dus ik denk dat we op dit moment een ploeg hebben waar we nog uh, heel lang plezier van kunnen hebben. Mark Smit, een leuk feestje vanavond en een goede thuisreis vanuit Estland. Hartstikke bedankt. Max Smets is de bondscoach. Een van de bondscoaches van de Nederlandse handballers. Die, dus met 29-28 van Estland wonnen. En zich daardoor plaatsten voor de play-offs van het WK. Verder met hockey, want we hebben te gast hier in de studio twee internationals... die maandag naar Argentinië vertrekken voor het toernooi om de Champions Trophy... en zich al een tijdje voorbereiden op de Olympische Spelen in Londen... die op vrijdag 27 juli beginnen. En dat zijn uh, Maartje Palme, goedenavond, Goeie en Karin uh, Dirkse van Den Heuvel. Ja, um, laten we het eerst eens over mannenhockey hebben. Want daar is van de week nogal ja. wat gebeurd. Uh, Ten de en Take Takema hebben te horen gekregen uh, dat ze uit de selectie zijn gezet. Uh, nou, dat zou hetzelfde zijn als Maatje Pauw, uit de selectie bij de vrouwen werd gezet... omdat ze te goed was voor de rest. <lacht> nee, ja, het, uh, het nieuws kwam uh, verrassend aan, moet ik zeggen. En uh, ja, het zijn natuurlijk twee hele grote namen in het, in het mannenhockey. En uh, ja, verder, weet je, staan wij daar een beetje te ver van de groep vandaan, zeg maar... om er echt iets uh, over te vinden of over te zeggen. En uh, ja, zullen ze wel doen wat ze denken, wat goed is? Heb je contact met de mannen? Nee, we hebben weinig contact met de mannen. Je hebt niet even gebeld uh, zo van hey, taken, hoe zit dat? Nee. Nee? Hey, nee. Jij kan niet? Nee, ik ook niet. Uh, nee. Wat vind jij ervan? Nou, ja, een beetje hetzelfde. Ik vind het, het zijn twee goede hockeyers en uh, zeker Teun. weet je niet voor niets uh, verkozen tot uh, wereldspeler een aantal keer. Maar ik, ik heb geen idee hoe zij dit afgelopen jaar hebben gepresteerd. En ik, ja, er zal blijkbaar iets zijn geweest wat niet helemaal goed ging. Ja, nou ja, daar hoor je toch wel, toch wel eens wat van uh, bij het hockey. Nee, nee, het valt best wel mee hoeveel contact we hebben met de, met de mannen. En uh, ik heb daarom ook niks uh, vernomen. Nee. Uh, bij jullie eigen ploeg zijn Wieke Dijkstra en onlangs Ellen Hoog nog uit het team gezet. Nou lag dat wat anders, want het waren niet de topspeelsters speel, uh, op dat moment. Uh, hoe komt dat aan bij de rest? Nou, is op zich is dat natuurlijk wel een... een kijk, ja, selecties zijn nooit leuk, dus natuurlijk komt, ja, komt dat aan bij, uh, bij het team. En uh, aan de andere kant heeft de, de coach Max uh, zijn redenen daarvoor. Max Caldas? Ja. ja, die heeft daar zijn redenen voor. En uh, ja, als team uh, kun je daar verder, moet je daar verder neerleggen en kun je daar verder niks aan doen. Jullie praten daar onderling helemaal niet over? Hoe bedoel je, de selectie bij de vrouwen gewoon? Ja. Ja, tuurlijk, de dagen Of dat je er... bent verbaasd of van. Nee, Dat's... tuurlijk, weet je, die dagen, die selectiedagen zijn nooit leuk. En uh, er zijn altijd mensen die verdrietig zijn en mensen die dus heel blij zijn. En tuurlijk heb je het daar als groep over. Maar het is wel zo dat uiteindelijk de begeleiding beslist welke selectie ze gaan meenemen. En hebben daar als groep gewoon geen invloed op. En tuurlijk wordt erover over gesproken. En uh, het zou raar zijn als het niet zo was. Uh, je hebt er als groep geen invloed op, zeg je? Er wordt ook niet met een aanvoerder bijvoorbeeld gesproken. Het wordt meer medegedeeld. Het is niet dat je daar invloed op hebt. Het is wel echt uh, ja, een keuze die de begeleiding maakt. En, uh, ja, je, het wordt gewoon medegedeeld aan de groep. Is het ook voor jou nog spannend, Carleen, als, als zo'n selectie uh, bekend wordt gemaakt? Ja, nou, ik vind het altijd wel spannend. Het, uh, weet je, je bent nooit zeker van je plek en uh, je moet gewoon keihard je best doen. Dus uh, ja, die selectiemomenten zijn altijd spannend. En jij, Maartje? Jij bent wel zeker van je plek. Of ja, geld voor, ja, voor jou teunen effect? Uh, nou ja, ik, ik hoop het niet. Maar weet je, het laat we wel maar zien hoe, uh, hoe hard een selectie kan zijn. En ja, hoe hard je altijd moet blijven presteren om, om bij die beste 18 te blijven van Nederland. En uh, ja, dat, ik denk dat dat afgelopen jaar nu wel heel hard bewezen is. Ja. Uh, um, aanstaande maandag gaan jullie naar Argentinië voor het toernooi met Champions Trophy. Uh, maar ja, dat is eigenlijk alleen uh, een, een voorbereiding voor uh, Londen, de Olympische Spelen. Want ik neem aan dat daar voor jullie alles om draait dit jaar. Ja, nee, dat is zeker zo. De spelen is natuurlijk het, het grote doel. Maar uh, dit toernooi is wel een toernooi wat we ook gewoon willen winnen. En uh, ik moet zelf zeggen dat ik onwijs veel zin erin heb. Het is natuurlijk weer, we zijn weer wat stapjes verder sinds de afgelopen, afgelopen zomer. En uh, ja, ik wil gewoon dit toernooi goud halen en de rest ook. Ja. Afgelopen week gingen jullie ook op reis. Uh, waar dacht je dat je naartoe zou gaan? Nou, het was ons wel verteld dat we naar Londen gingen. Uh, uiteindelijk is de bestemming iets anders geworden. en uh, ja, hebben We hebben gewoon uh, een goede trainingstage gehad uh, richting spelen. En uh, ja, een goede week gehad met de groep. En waar zijn jullie geweest? We zijn in Alicante geweest. En wat gedaan? We hebben een trainingstage gehad met de groep. Ja, maar, maar een trainingstage, waar moet ik dan aan denken? Nou, gewoon echt gewoon een trainingstage zoals je hem uh, normaal ziet. En uh, uh, we hebben drie dagen in Alicante doorgebracht... Uh, met het doel om beter te worden richting de spelen. En waarom was dat niet van tevoren gewoon gezegd dan? Ja, nou, ik denk dat ze de, de, dat een, een leuke verrassing, verrassing Ze hadden gezegd dat we in Londen geen stik mee hoeven te nemen... en dat we een, een vijf sterrense hotel zouden zitten. Maar uh, <lacht> toen werd er toch een trainingstage in Alicante. En wat doe je dan op training? Echt alleen maar hockey? Nou, ook fysieke training. Uh, gewoon afspraken maken richting Londen. Uh, meer, niet, meer niet dan een gewone trainingstage. Maar je bent er naartoe gegaan zonder stick of hadden ze die in het geheim ook meegenomen? Nee, nee we hebben geen sticks meegenomen. Dus we hebben voornamelijk uh, gewoon kracht, uh, lopen. Dat soort trainingen hebben we gehad. Ja, ja. Uh, was het leuk? Ja, het was fantastisch. Goede trip gehad. Nee, even serieus, het was echt gewoon een, een hele goede trip met de groep. En uh, ja, we zijn gewoon bezig om steeds beter te worden richting de Spelen. En uh, dat heeft zeker bijgedragen. Uh, waarom, waarom vertel je niet gewoon wat er, wat er gebeurd is daar? je ja, hebt wat meer gedaan dan alleen maar lopen of wat dan ook? Nou ja, wat ik zeg, we hebben gewoon ook uh, hiervoor deze drie maanden... Um, heel veel fysieke training gehad, heel veel looptraining gedaan... heel veel krachttraining gedaan en die weg hebben we nu gewoon doorgezet. en uh, ja, Het is niet meer dan dat. Ja, en als er dan verteld wordt, uh, hey, uh, onderweg, uh, we gaan niet naar Londen... maar we gaan naar Alicante, of is het helemaal niet verteld onderweg? Nou ja, iedereen keek op de borden natuurlijk. <laughs> dus iedereen keek op de borden en zag bovenin de staan staan dat we richting Londen gingen. Dat stond, of richting Alicante gingen. Dat stond op de ticket, dus uh, toen was het toch snel duidelijk. Ja, ja. En viel dat tegen? Had je liever naar Londen gegaan? Nou ja, nou Londen was natuurlijk wel, Weet je, daar zijn de Spelen. Dus iedereen dacht dat we daar dingen gingen, gingen zien. Dus uh, misschien uh, daarin viel het tegen, maar uh, uiteindelijk de trip niet. Huh. Um, uh, het toernooi in Rosario begint pas uh, op 28 januari. Dat is dus over, uh, over twee weken precies. Uh, maar jullie gaan toch maandag al weg, waarom zo vroeg? Nou, het is daar uh, 35 graden nu. Dus dat scheelt nogal met, uh, met hier. Klimatiseren dus? Ja, precies. En uh, nou ja, daar gewoon lekker uh, met bal en stikken weer aan de gang... En, uh, maar uh, wat je zegt... Uh, en dan mag je wel hier. je stick meenemen. Ja, dan, dan <laughs> gaat hij <die> wel mee. <laughs> um, dit toernooi hè, uh, Champions Trophy. Uh, wil je dat winnen of wil je eigenlijk alleen maar zo goed mogelijk prepareren op Londen? Nee, ja, kijk, we zijn topsporters en uh, je wil gewoon ieder toernooi heel graag winnen. En zeker een, uh, een Champions Trophy in Argentinië. Ja, die toernooien zijn gewoon, die zijn gewoon hartstikke mooi om te spelen met ontzettend veel publiek. En... Uh, ja, het is toch zeg maar echt de laatste grote graadmeter voor de Spelen. En alle toplanden zijn er. En, uh, ja, je wil nu wel echt laten zien wat je kan. En we gaan dus ook echt wel voor de winst. Wie is de voornaamste tegenstander? Ik uh, zal toch op Argentinië wel, uh, wel inzetten. Maar ik denk dat we Groot-Brittannië ook niet uh, weg mogen schuiven. Dus uh, die twee. Ja, dan, ja, nou daarnaast zijn altijd uh, de Aziatische landen zijn altijd ja, ontzettend fit en fysiek heel sterk. Dus dat, ja, dat zijn ook wel landen waar we voor moeten oppassen. En verder, ja, heb je altijd een Duitsland dat gevaarlijk is. Ik wou net zeggen, ik kan me uit, Duits, uit uh, uh. Athene nog herinneren... dat jullie ja. tegen Duitsland niet redden, hè? Ja, dus wel, ik vind ze wel de laatste jaren iets minder geworden. Maar ja, het is toch steeds een tegenstander die niet zomaar kan uitvlakken. Um, in 2010 verloor je in Rosario de WK-finale van Argentinië. Uh, betekent dat dat Argentinië voor jullie... dat jullie daar extra opgebrand zijn, Kalin? ja. Ik wel. Ik, uh, ja, ze hebben daar uh, ja, het grote nog, uh, laatste grote toernooi van ons, van ons gewonnen. En ondertussen hebben we ze gelukkig al wel weer teruggepakt op uh, de Champions Trophy hiervoor. Maar uh, ja, er is toch wel, je merkt wel gewoon een, uh, een extra strijd tussen, uh, ja, tussen ons. Als je, zeker als je tegen ze speelt. Dus, uh, ja, dat blijft altijd een goede wedstrijd. Hebben jullie nu zo vaak tegen ze gespeeld dat ze eigenlijk geen geheim meer voor jullie hebben? Dat je ook iedereen kent van hun uh, Nou ja... Persoonlijk uh, weet je wel zeg maar, wie alle meiden daar in het team zijn. Volgens mij hebben ze nu wel een paar nieuwe. Dus uh, ja, dat is dan weer even een beetje, een beetje kijken hoe die zijn. Maar ja, je speelt zo vaak tegen elkaar. En uh, ja, je weet wel meestal hun sterke punten, zwakke punten. Maar ja, een wedstrijd blijft toch een wedstrijd. En dan gebeuren gewoon heel vaak ja, rare dingen. Zeker in toppers van wedstrijden. En, uh, ze zijn eigenlijk niet te voorspellen. En het zijn altijd spannende en ja, meestal heel sterke wedstrijden. Ja, wat versta je onder rare dingen? Uh, nou, rare dingen. Ja, gewoon dingen die tactische, je... tactische fondsen die je niet verwacht hebt? Ja, misschien soms wel. Uh, ook nou, wat ik nu zei, een paar nieuwe speelsels waarvan je dus niet zo goed weet hoe zij zijn. Weet je ook met strafcorners, uh, wat voor varianten ze zullen spelen, ja of nee. Dat, dat, of dat ze rechtstreeks gaan schieten. Er zijn altijd wel een aantal dingen die je gewoon niet kan aanvoelen. En uh, dat zie je pas in de wedstrijd als, het, als we aan het spelen zijn. Ja. Wat hebben jullie ter voorbereiding op deze Champions Trophy allemaal gedaan, afgezien van de afgelopen weken naar die kant? Ja, we hebben heel veel getraind. Uh, september, oktober, november uh, zitten we intern in Papendal. Maandag, dinsdag, woensdag. En daar doen we looptraining, krachttraining en hockeytraining. Ja, dat zijn we nu al gewoon een tijd aan het doen. En ik vind echt dat je merkt dat we, dat we steeds beter worden. Dus, uh, dat Dan is ben je voorbaar. echt alleen maar met hockey bezig. Ja, dat is, echt, dat is echt alleen maar hockey. Ja. Doe je er überhaupt nog iets naast? Uh, nee, nee. En jij, Maartje? Uh, nee, we hebben wel vanaf... Uh, want dat was het voor de trip Alicante. We hebben afgesproken uh, echt volledig daarna op het hockey te richten. En uh, tot Londen echt uh, volledige focus op het hockey te hebben. Dus uh, volgens mij doet het bijna niemand er nu eens meer naast. Er zijn er wel geweest die daarnaast nog een baan hadden? Of, of, uh, uh, of iets ja, anders? Ja, zeker, zeker voor Alicante. Er zijn er gewoon heel veel mensen bezig. Of met studie, of met uh, twee dagen in de week werken. Maar op een gegeven moment uh, wordt er, ja, moet je gewoon zo gaan focussen op het alleen het hockey. En dan gaan we zoveel trainen dat het gewoon niet meer te combineren is. Ja. Kan je beschrijven wat je, wat je doet als je drie dagen Papendal achter elkaar hebt? Uh, nou, we starten s ochtends maandagochtend uh, met een, uh, een uitlooptraining van de, natuurlijk de wedstrijd van zondag nog. En daarachteraan komt meteen een uh, hockeytraining. Dan heb je rust en uh, nou, die heb je ook echt wel nodig. En vervolgens heb je weer een training aan het einde van de middag. En daarna is het weer rust, eten, slapen. En dan begint dinsdag en dat ziet er eigenlijk een beetje hetzelfde uit. Ja, nou kan ik me van vroeger herinneren dat jullie uh, ontzettend veel video's keken en zo, uh, tegenstanders. Gebeurt dat tegenwoordig niet meer? Uh, ja, jawel. We kijken wel nog steeds video. Uh, ik denk gewoon dat het heel belangrijk is om te weten waar, ja, waar de krachten van je tegenstander ligt. En uh, ook heel erg belangrijk dat je naar je eigen beelden kijkt. Zodat je ook kan zien wat je zelf kan verbeteren. Ja, zeker op, uh, op toernooien ja, kijken we iedere dag video. Maar ook nu vaak voor trainingen gaan we juist de dingen bekijken die we op de training willen gaan trainen. Zodat je zeg maar, een iets beter beeld bij krijgt wat je gaat doen daarna. Ja. En als je wedstrijdbeelden bekijkt, hoe, hoe bekijk je dat? Met de hele groep? Of wordt iedereen apart genomen en gewezen op zijn of haar fouten? Uh, verschillend. Uh, soms kijken we beelden met de hele groep. Uh, soms kijken je juist alleen beelden met de verdediging of alleen met het middenveld of alleen met de, met de spitsen. En af en toe kijk je ook gewoon echt beelden alleen van jezelf. En uh, ja, dat is gewoon heel verschillend, ook waar je behoefte aan hebt. Waar leer je het meeste van? Nou, ik vind het toch individueel. Dus als je beelden van, je, van jezelf ziet uh, en eigenlijk één op één uh, zit met uh, iemand van de staf... dan, uh, ja, dan leer, leer je onwijs veel. Um, je krijgt ook uh, huiswerk mee, uh, bij, bij, begreep ik. Uh, hoe werkt dat? Bedoelt u het uh, iGym? Nou, in de vorm van een computerspel, ja. <laughs> ja, precies, dat is iGym, ja. Ja, dat is nou ja, de oogtraining. Uh, spelletjes op de computer doen. En dan niet uh, de spelletjes van de Playstation. Maar uh, allerlei dingetjes met uh, reactiesnelheid. En uh, nou ja, je wordt, er, je wordt er steeds beter in. En je, ja, je gaat het gebruiken op het veld, zodat je ja, sneller kan reageren. En heb je daar wat aan? Merk je dat je er wat aan hebt? Nou, tijdens de spelletjes, zeg maar, merk je wel echt dat je steeds uh, sneller dingen gaat alerter zien wordt. en alerter ja. wordt. En uh, het is heel moeilijk om te zeggen zeg maar, of je in het veld nu heel erg het verschil ziet. Maar, uh... Weet je wat ze zeggen, die 1 procent, weet je, als dat uh, misschien straks, als dat het, verschil straks gaat maken, het verschil maakt, nou, dan, dan, dan zit ik graag heel lang achter de computer, zeg maar. Maar je mag maar een kwartiertje per dag trainen, dus dat is, uh, Je mag maar een kwartiertje per dag ja, achter Ja, en de dan computer. houdt de tijd gewoon op en dan houden de spelletjes op en dan uh, valt het programma weg, zeg maar. Dus uh, ja, anders worden je ogen te moe en dan trainen ze te veel, zeg maar. Dus het is uh, helemaal goed afgestemd. Ja, ja. Um, tegenwoordig wordt er ook heel veel aan psychologische begeleiding gedaan van uh, topsporters. Hoe is dat bij jullie? Ja, we hebben iemand die uh, allerlei testen met ons heeft afgenomen. En uh, dat is wel een tijd terug al. En uh, dat wordt uh, steeds teruggekoppeld uh, met gesprekken. En, uh, maar dat is voornamelijk wel met, met het hele team. Dus het is eigenlijk het hele team uh, waar, ja, waarin we praten over bepaalde situaties. En uh, hoe mensen daarop zouden reageren en hoe we daarmee met elkaar om moeten gaan. Ja. En jij? Nou, ik denk zeker uh, sinds de aanstelling van Max dat we gewoon uh, heel veel bezig zijn geweest met het, met het teamproces. En... Uh, ja, elkaar nog steeds beter leren kennen, en ja, door middel ook van die sessies uh, ga je elkaar ook feedback geven over de dingen die je wel leuk vindt en die je niet leuk vindt, en hoe je het anders had willen zien. En ja, nog steeds leer je elkaar nog zoveel beter kennen en uh, hoe mensen reageren in bepaalde situaties. Dus ik denk. Zeker dat we als team heel veel baat bij hebben en ja, daar nog steeds heel veel groeien. Ja, jij zit er wat langer bij, bij het Nederlands team dan uh, Carleen. Um, jij kan heel goed aangeven wat de enorme verschillen tussen de coaches dan zijn geweest. Want je hebt het over Max, uh, Max Kalders, waar je al dit van geleerd hebt. Maar uh, jullie vorige coaches waren anders dan? Nou ja, als je kijkt naar iedere coach, is dus iedere coach denk ik anders en heeft uh, iedere coach zijn kwaliteiten. En uh, ik heb met bondscoaches Mark, uh, Mark Lammers, Herman Kruijs en nu Max Kaldas gewerkt. En uh, ja, alle drie totaal verschillende mensen, totaal verschillende sterke kanten en, en zwakke kanten. En ja, het is gewoon mooi. Wat is de mooi. zwakke kant van, van Max Kaldas? Nou, de ja, zwakke kant ook. Maar ja, kijk, dat hoeft niet met iedereen te delen. Weet je? Dat, dat weet je als groep en dat weet je als persoon. Dus uh, dat hoef ik hier verder niet op de radio te delen. Maar het is gewoon mooi om te zien uh, ja, hoe verschillend mensen zijn en wat hun verschillende aanpak is. En uh, ja, daar moet je wel steeds aan wennen als er weer een nieuwe coach komt. Maar ik, uh, ik ben heel tevreden. Ja, hoe is dat verschil tussen een clubcoach en een coach bij het Nederlands team? Mm, nou, dat nou vind ik eigenlijk nog meevallen, dat verschil. Dat is, uh, ze hebben allebei hun team en ze willen het beste voor hun spelers uh, en uiteindelijk voor hun team. En ik, uh, nou, ik vind niet dat daar heel veel verschil uh, in zit. Is er veel contact tussen uh, de clubcoaches en, en uh, de, coach van het, uh, uh, de bondscoach, uh, zo, zodat ze weten wat jullie doen en ook uh, dat de tactiek uh, af en toe van spelers erop afgestemd wordt? Ja, dat is, er is heel veel contact tussen, tussen Max Calders en de clubcoaches. Hij, hij heeft zichzelf ook aangegeven. Weet je, we, we moeten jullie zo vaak lenen van de club. Dat het uh, ook wel eerlijk is om uh, aan de clubcoaches uit te leggen waar ik mee bezig ben. En uh, uh, ja, waar, we, waar we jullie mee aan het trainen zijn. Zodat zij dat misschien ook kunnen toepassen bij de club. En uh, daar alleen maar profijt van kunnen hebben. Um, straks de uh, Champions Trophy in de pool. Van wie komt in pool de pool de grootste tegenstand, uh, Maatje? Uh, nou, ik denk dat, uh, dat wat Carlina het ook zei: dat uh, Engeland een heel, uh, een heel zware tegenstander gaat worden. Maar ja, de andere twee zijn uh, twee Aziatische landen: China en, uh, en uh, Japan. Uh, ook twee fysiek uh, sterke landen, heel fit altijd. En. Uh, ja, ik denk op de Champions Trophy met, uh, met de acht beste landen van de wereld... dat dus je ja, niemand mag uitvlakken en uh, iedere wedstrijd zelf 200% moet zijn... Om, uh, ja, om je wedstrijden te winnen. Dus ja, wat dat betreft ja, is het is gewoon een heel lastige poel. Je moet gewoon eigenlijk alles winnen wil je uh, Champions Trophy winnen. Ja, klopt. Ja. Er is ook de verkiezing van de beste speelster van de wereld. Uh, dat ben jij in 2008 al een keer geweest, Maartje. Uh, je bent nu weer genomineerd, vier anderen. Uh, Lu Luciana Amar, uh, Koutse uit Zuid-Afrika. Li Hongxiao uit China, <laughs> zeg ik het goed. En mm -hmm. Natasha Keller. Uh, ja, jij wordt het? Nou, ik weet het niet. Uh, ik heb het een paar keer uh, al deze vragen gehad... En, uh... Ik heb iedere keer beantwoord van, we zijn met z'n vijven, dus ik heb 20% kans. Maar ja. ik heb ook gezegd, want ik heb... Dat um... duurt van ons zelfvertrouwen. <laughs> nee, ja, wat ik zei, ik heb, een, uh, ik heb afgelopen seizoen een, uh, een heel mooi seizoen gehad. En uh, ja, zelf lekker gespeeld. En uh, alle prijzen gewonnen die, uh, ja, die dat te winnen vielen afgelopen jaar. Dus uh, wat dat betreft heb ik een heel mooi seizoen gehad. En mocht ik die prijs erbij winnen volgende maand, dan is dat een hele mooie eer. En, uh, Mocht het niet zo zijn, dan ga ik gewoon zo verder zoals, uh, zoals ik afgelopen seizoen gedaan heb. Gaat zij winnen? Ja, sowieso. <laughs> <laughs> nou, dankjewel. <laughs> um, er zijn ook nog talentvolle speelsters. Uh, daarvan zijn er twee genomineerd van de Oranje Internationals. De kiepste Joyce Sonbroek en de verdedigster, Willemijn Bos. Die hebben uh, concurrentie van een Amerikaanse, Velkovski. En twee speelsters uit Nieuw-Zeeland, Herzen en uh, Michelsen. Uh, wie wint daar, Cardien? Oeh, lastig, lastig. Maar ik... Uh... Ken je die andere goed? Nee, ik moet eigenlijk zeggen dat ik ze niet, nee, dat ik ze niet heel goed ken. Ik, vind, zou het, ik zou het lastig vinden ook om het uh, om te zeggen. Ik, uh, nou ja, ik, gun het ze, ik gun het ze allebei, maar ze mogen het niet delen. Dus uh, <laughs> ja, ik ben benieuwd. Wie, wie wordt het? Ja, ik weet het niet. Uh, die twee meiden van Nieuw-Zeeland ken ik ietsje beter dan die Amerikaanse. Maar um, ja, ik, uh, oh, zowel Joyce als, als Willemijn die hebben ook allebei een, uh, ja, een goed seizoen gedraaid. En, uh, wie is voor jou de Nederlandse favoriet? Ja, dat vind ik moeilijk te zeggen, ook omdat de ene een keepster is en de andere een speelster. Dus dat is... is het überhaupt wel zinvol om dat te vergelijken? Ja, daar kun je over twisten, ja, dat weet ik niet. Maar ja, wat ik zeg, ik vind, ik vind dat ze allebei echt een goed seizoen hebben gedraaid. En, uh, ik gun het ze allebei en uh, ik hoop dat een van de twee het wordt. Huh. Um, laten we het even hebben over de strafcoinde, Maatje. Uh, dan heb ik dus uh, vooral tegen jou. Uh, er is iets veranderd in de regels in de stick. Nou, heb je al begrepen van Tim Steens, die uh, met, van tevoren even met jullie zat te praten. Uh, verstand van hockey heb ik niet. Dus je moet <lacht> mij helemaal uitleggen wat er nou veranderd is aan de stick. Nou, zeg maar, de jaren hiervoor had je een stick die onderaan uh, heel erg krom was. Zodat je um, ja, de bal zeg maar, makkelijker kon weggooien richting, richting de goal. Weggooien dus. Uh, ja, pushen. Slepen, ja, pushen. Ja. En uh, nu mag de stik dus zeg maar, niet, uh, niet meer zo krom zijn als dat die was. Dan mag nu alleen nog een 2-euro-muntje onderdoor. En dat betekent Wat? dat die een 2-euro-muntje <laughs> makkelijk uit te leggen. Zeg maar. ja. uh, die mag nog onder de stik door als die plat op de grond ligt. Dus ja, dat is niet heel krom meer. En uh, ja, Daardoor gaat hij wel een stukje snelheid weg van, uh, van de corner. Uh, hebben ze gedaan volgens mij uit veiligheidsredenen. En, uh, Want het werd steeds gevaarlijker. Ja, yeah, dus dat betekent wel dat je je corner daarop wel moet aanpassen... en uh, je techniek weer iets moet bijslijpen om, uh, ja, om, ja, om die aanpassing zeg maar, goed te doorstaan. En Ik uh, ben blij dat ik voor de Champions Trophy afgelopen zomer... al uh, met die rechte stick ben gaan spelen. En uh, toch al nu ja, een dik half jaar uh, daarmee aan het spelen ben. Ik moet zeggen, het gaat steeds beter. Het gaat ook weer steeds harder. Dus, uh, ik heb er een goed gevoel over. En zo'n training, hè? als je nou drie dagen achter elkaar papendal zit, hoeveel train je dan op de strafkorner? Jij? Uh, ja, eigenlijk met de jaren steeds minder. Ik heb er in het begin echt superveel tijd in geïnvesteerd. En uh, iedere week zeg maar twee uur extra alleen maar corners aan pushen. En ik denk wel 2, 300 ballen in de week. Maar nu is de techniek zeg maar, zit er zo in. En het is toch al een beweging die heel belastend is voor je lichaam. Uh, Waarom? Ja. Als je hem op, op beeld ziet, zeg maar op tv... dan zie je dat het een heel rare beweging is. En dat je alles ongeveer tegen elkaar indraait... qua gewricht en alles. Dus uh, als je er heel veel doet... dan merk je dat snel uh, aan je knieën, aan je rug. Um, dus het is nu gewoon eigenlijk een kwestie van heel veel... Um, vaker halen, maar dan niet te veel ballen. Dus ik doe gewoon 10, 15 ballen per sessie. Dus ik push nu nog maximaal... 50, uh, 65 per week. Terwijl het vroeger echt 200, 300 ballen per week waren. <lacht> dus het is nu weer zeg maar, een kwestie echt van je techniek bijhouden... En, uh, ja, een beetje bijschaven, maar niet, uh, niet meer een kwestie van echt honderden ballen per week pushen. Ja. En zijn daar nou alleen de strafcornerspecialisten bij betrokken, of ook de, degene die, die, uh, die de paas kunnen krijgen, of, of, of de, de alternatieve corners uh, moeten, moeten uh, handelen? Uh, meestal begin je zeg maar, een training altijd even met, uh, met de aangevers en stoppers, want ja, dat is net zo belangrijk als degene die hem uiteindelijk uh -huh. binnen gaat pushen. En dan uh, meestal na tien minuutjes komen uh, alle varianten erbij, en die, die nemen we dan ook allemaal mee, iedere training. Dus alle mensen die moeten tippen of die, weet je, die een bal ergens anders moeten stoppen, die, die komen altijd een paar minuten later ook zeg maar, bij de, bij de corner training. Ja. Uh, Thomas Siepman, de man in Nederland, geloof ik, die alles van strafcorners weet en er helemaal over gaat, hè, die heeft onlangs nog gezegd dat de strafcorner in zijn huidige vorm moet worden afgeschaft. Waarom vindt hij dat? Nou, het heeft te maken met dat het gevaarlijk is. Maar ik vind het Maatje heeft al uitgelegd dat uh, met deze stick die nu minder krom is, gaan de ballen wel gewoon minder hard. En uh, nou, je moet zeggen, je ziet wel echt duidelijk verschil tussen iemand die nog met een kromme stick pusht. want die kan echt zo'n naswiep geven. En dat is gewoon wel gevaarlijk voor, voor degene die de corner moeten verde verdedigen. en die, uh, die in het schot moeten lopen. Ja, dat is toch wel gevaarlijk. Uh, uh, hoor jij daarbij? Ja. <laughs> dus ik ben wel blij dat die commissie. Ga je dan een wel eens ja, met knikkende met, met knieën <laughs> euh, naast het doel staan en om, om in te lopen. Nou, je eigenlijk probeert zo hard mogelijk te lopen, zodat je dicht mogelijk bij de bal bent. En dan komt hij minder hard aan. Maar uh, ja, je, je weet wel dat het risico is dat je hem tegen je aan kan krijgen. Ja. Uh, jij hebt daar weinig mee te maken natuurlijk. Nou, wel gewoon de laatste jaren gaan ze steeds meer suicide lopen. Dus echt recht in het schot uh, gaan ze uitlopen. Dus... Uh, de aangeven en stop moet zeg maar zo snel gaan... zodat je dan nog steeds langs kan pushen. Maar ik moet wel zeggen, ik heb uh, wel een aantal keren mensen geraakt... maar gelukkig nog niet, zo, nog niet heel erg. Ik kan het zeggen, ben je wel eens bang dat je iemand zo duidelijk raakt? Weet je? Dat hij dat er echt iets aan over Ja, ik ben er wel eens bang voor. Maar aan de andere kant, weet je, die mensen kiezen er ook voor... om echt recht in het <lacht> schot uit te lopen. Ja, dat, dat deden ze vroeger ook niet. Weet je? Dan ze ook, liepen ze naast het schot uit alleen met hun stik zeg maar, in het schot. En Wat dat betreft wordt het wel steeds gevaarlijker... dat ze echt gewoon totaal met hun lichaam recht in de bal gaan rennen. En ja, ik, wat betreft, ik ben wel eens bang dat, dat ik ze raak, maar ik ben ook menig keer geraakt zeg maar, door de eerste uitloper die dan echt ja, voluit tegen mij aanknalt. Ja, dus als er echt wat gebeurt, dan is het eigen schuld dikke bult, zeg je. Ja, aan de ene kant wel natuurlijk uh, ja, wil je liever niet zeg maar, iemand raken, maar ja, helaas gebeurt het wel eens. En, uh, ik heb één keer Sophie Polkamp, uh, teamgenootje bij NL zelf, al een, een gebroken vinger gepusht. Uh, ja, dat vond ik toen echt heel vervelend, maar verder heb ik uh, niet heel vaak mensen geraakt, gelukkig. Ja. Karleen, een paar jaar geleden, in 2007, dus ruim vier jaar geleden... heb jij de overstap gemaakt van Den Bosch naar SCAC. Waarom? Uh, nou, ik vond het eigenlijk bij Den Bosch gewoon niet meer zo leuk. Dus dat was, Jullie wonnen uh, alles. Ja, er werd te veel gewonnen. En, uh, nee, ik, uh, nee, ik had het gewoon uh, niet naar mijn zin. Ik miste plezier in mijn hockey. Dat uh, lag ook wel voor, voor een deel aan, aan mezelf. Het is niet dat ik het aan Den Bosch uh, ga schuiven, maar uh, ik... Uh, Studeerde op dat moment ook in Utrecht. En toen was eigenlijk de stap naar Beeldhoven, naar Stigse makkelijk gemaakt. We gaan er zo op verder. Maar uh, ik, ik hoor dat we even wat andere dingen gaan doen. Want er is uh, ook basketbal. En dan moet ik even mijn lijstje erbij pakken. Uh, Groningen tegen Leiden. En daar zit Leon Kersten. Goeie avond. Tot even te kijken naar de eerste voorsprong van Groningen in deze wedstrijd. Iets meer dan een minuutje gespeeld. 4 tegen twee, Groningen tegen Leiden. De ploegen die vorig jaar in de finale van de strijd om het kampioenschap van Nederland stonden. Toen zeven wedstrijden nodig hadden. En in die zevende wedstrijd nog een derde verlenging. Maar na... Leiden kampioen werd. Terwijl ik Ronald bood over mijn koptelefoon hoor roepen dat hij niet op de speaker staat. Uh, ik zal toch maar even doorgaan met vertellen tegen Ronald wat er aan de hand is. Nou, deze twee ploegen staan ook nu weer bovenaan. Samen met Den Bosch. Den Bosch en Groningen 15 wedstrijden gespeeld op 22 punten. Leiden heeft twee wedstrijden minder gespeeld en vier punten minder. Ofwel qua verliespunten staan Den Bosch, Leiden en Groningen gelijk. We zijn ongeveer halverwege de competitie. En dan is zo'n topper een mooi moment om even te eiken waar... Ja, waar je staat ten opzichte van elkaar. Groningen en Leiden. Leiden heeft natuurlijk die ook wedstrijd in de benen afgelopen dinsdag. Een, een zware pot tegen Roan uit Frankrijk die verloren is in eigen huis. En Groningen speelde woensdag in Zwolle. Dat was, uh, ik zal niet zeggen makkelijk, maar wel iets makkelijker. Allebei dus een midweekse wedstrijd, dus daar uh, kunnen ze elkaar wegstrepen. En in deze wedstrijd ja, gaat het uh, ook nog gelijk op, mag je wel zeggen, met een stand van 4-2. Allebei een paar keer de bal weggegooid. 3600 man, schat ik zo, in Martini Plaza zijn er klaar voor. De verwachting is dat het een spannende wedstrijd wordt. Ja, dat denk ik ook. Twee minuten gespeeld, stand 4-2 van Groningen. Er wordt geschaatst in Deventer, een marathon rondjes rijden... en de vrouwen zijn begonnen. Sebastian Timmerman. De vrouwen zijn op dit moment elf ronden onderweg... van de zesde ronde die er op het bord stonden... toen de vrouwen vertrokken hier in Deventer in de IJsbaan de Scheg. Waar het trouwens wel lekker gezellig is. Best wel aardig wat publiek afgekomen op deze veertiende wedstrijd... van de Marathon Cup... De KPN-cup, zoals die ook wel door het leven gaat. De voorlaatste wedstrijd alweer van dit regelmatigheidsklassement. En uh, het is toch opvallend te zien dat de dame die de meeste wedstrijden van dit seizoen won. Voske Tamar van der Wal, die won er namelijk 10 van de 13 die gereden zijn. Niet aan de leiding staat in dat uh, klassement, tussenklassement wordt geleid door Mariska Huisman. Dit seizoen ook Nederlands kampioen geworden op kunstijs. En dat heeft alles te maken met het feit dat er uh, veel tussensprints zijn. En daar uh, mengt Voske Tamar van der Wal zich niet in. Zij vindt zeg maar de losse wedstrijd overwinningen belangrijker dan het klassement wat daar aanhangt. En daardoor staat Huisman 30 punten voor. En als er niks geks gebeurt vandaag en volgende week in Groningen, dan gaat zij ook met de winst ervan door. 13 ronden inmiddels afgelegd door het peloton en drie dames die daar licht voor rijden. Ik ken daar in ieder geval Wieteke Kramer, dacht ik bij, die daarvoor aan mee zit. Bij dat eerste plukje dames. Maar het peloton is niet ver weg en grijpt eigenlijk aan de overzijde als ze de kruising af zijn gegaan. De drie koploopsters die we hadden alweer terug in de, graag, uh, in de kraag. Een begin bij uh, een vrouwenwedstrijd zoals we het vaak zien. Het is vaak een wedstrijd met veel pogingen en dan uiteindelijk een massasprint. En in die massasprint is het vaak een duel tussen Mariska Huisman en Voske Tamar van der Wal. De bel die je hoort is niet de bel voor de laatste ronde, want er moeten nog 46 ronden gereden worden. Het is wel de bel voor de eerste serie van die tussensprints waar ik het over had. In ieder geval zit Mariska Huisman momenteel niet voorin, want Riksmeijer rijdt voorop met Yvonne Spicht en daar Lisseberg, maar daar vlak achter al het peloton. En we praten zo in de studio verder met Maartje Palmen en Carlien Dirksen van de Heuvel. Hockeysters van het Nederlands team.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 met die Escapist. We praten hier in de studio met Maartje Palme en Karleen Dirksen van de Heuvel... bij de International Hockey. Um, Karleen, je vertelde net in 2007 ben je van Den Bosch naar SCAC gegaan... omdat je uh, een beetje uitgekeken was op uh, Den Bosch. Uh, het ging er allemaal te goed. Uh, jullie wonnen alles. <lacht> uh, ben je, heb je nou het idee dat je bij SCAC beter bent geworden? Ja, veel beter. Het is eigenlijk gewoon heel simpel. Want sinds dat ik bij Stichtse Speel... Uh, zit ik in de Nederlands elftal, dus uh, ik denk dat dat eigenlijk al genoeg zegt. Uh, klopt dat? Is ze beter geworden? Uh, ja, uh, als ik haar nu vergelijk met 2007, is ze uh, ja, echt een veel betere hockeyster geworden. Uh, op wat voor manier? Uh, veel sterker, veel technischer en uh, uh, vooral meer laten zien in het veld. Uh, waar moet ik dan aan denken? Meer laten zien in het veld? Uh, meer, aanwezig zeg maar meer aanwezig Meer uh, aanwezig, meer echt laten zien dat je er bent. Ja. Maar Carleen, de Bos wordt weer gewoon kampioen. En niet Stierse. Nou, nou, nou, nou. Nee, uh, nou ja, we hebben de laatste wedstrijd van ze gewonnen. Dus, uh, <laughs> oh, dat gaat nou niet ben... goed aan deze. Nee, precies. Dus, uh, nee, ik denk dat in deze competitie... Uh, Laren, Den Bosch, Amsterdam en uh, wij uh, ja, voor de playoffs plekken gaan. En ik denk daarin dat er... Uh, toch wel van alles kan gebeuren. Ja, uh, ik weet dat jullie daar verder niet over willen praten. Ik ook niet, maar jullie hebben ook een relatie. Ik wil wel weten, hoe is dat nou als je tegen elkaar speelt? Uh, maakt het wel een extra leuke wedstrijd. <laughs> ik wil net even één tikkeltje meer winnen. Maar ja, voor de rest uh, is het nu al zo vaak gebeurd... dat we tegen elkaar hebben gespeeld... dat het uh, ja, niet meer heel speciaal is. In het begin was dat natuurlijk wel anders. Maar het wordt steeds normaler. Maar het blijft ietsje specialer dan de andere wedstrijd. Geldt dat ook voor jou? Ja, zeker wel. Ik vind, je gaat een duel, als ik een duel met, met, met Maatje heb, ga ik hem toch wel harder in dan uh, misschien bij wedstrijden. Het kwam er net <laughs> een heel triomfantelijk uit de laatste keer bij jullie gewonnen. Dat is waarschijnlijk ja. ook de enige keer geweest <laughs> dat je het zo zin Ik denk daarom wel. Ja. Daarom, <laughs> daarom cool. wachten we zo. Yeah. Um, ik wil even terug naar die coaches. Jullie hebben bij Oranje uh, Mark Lammers, Herman Kruis en nu dus Max Callas. Um, ja, het kwam er net al een beetje naar voren. Maar wat is het grote verschil tussen die drie? Ja, ik vind het mo moeilijk te zeggen... ik heb alleen ik heb, uh, Mark uh, niet gehad. Uh, Herman, en, uh, Herman wel en, uh, en Max nu. En ja, Ik vind Max... Een, ja, hij is iemand die... heel erg met het teamproces bezig is. En uh, minder op individu gericht. Vind ik. En dat is... Uh, denk ik het verschil met, met Herman. En jij hebt ze alle drie meegemaakt. Uh, Mark Lammers was degene die, die echt een succes van het vrouwenhoekje gemaakt heeft. Ja. ja, wat ik zei, ze zijn alle drie gewoon echt heel verschillend. En, uh, ja, maar waar zit het verschil ik, dan in? Ik vind, het, ik vind het heel moeilijk om dat uh, te beschrijven. Hè? Wat Karin zegt, Max is echt heel erg met het team bezig. En echt een, een mens, mens, zeg maar. Uh, staat dicht bij de groep. Maar als het nodig is, is hij ook weer heel ver weg. Mm -hmm. Uh, Heel ver weg, echt erboven bedoel je? Ja, echt boven de groep. Je weet echt precies zeg maar, wanneer, uh, wanneer hij uh, het woord moet hebben. Uh, ja, die andere twee coaches zijn gewoon al een tijdje geleden. Zeg maar. en, uh, ik ben meer zeg maar, van in het nu en waar we nu mee bezig zijn. Ja, Ieder had zijn sterke punten, maar ik, ik hou het liever nu gewoon bij Max. Ja, ja. Uh, ja, toch heb ik nog een vraag over Herman Kruis ook. Want uh, na de verloren WK-finale werd zijn contract niet verleend. Kwam dat voor jou als een verrassing, Maartje? Uh, ja. Uh, er zijn gewoon gesprekken geweest met de bond. En uh, uiteindelijk wordt, het, wordt dit ges, uh, meegedeeld, zeg maar, dat het helemaal niet doorgaat, of niet door kan gaan. En uh, ja, als een verrassing, ja, misschien wel, misschien niet. Uh. Je zegt, er zijn gesprekken. Dat zijn gesprekken tussen de bond en de coach. De spelers worden daar helemaal niet bij betrokken, Cardien? Nee, Nee. Nee, dat is iets wat, wat, wat de bond uiteindelijk uh, beslist. En, uh... Maar er komt niet een technisch directeur van de bond vragen aan de speelsers... aan de groep van, hé, hey, wat vinden jullie van deze coach? Moeten we doorgaan of niet? Uh... Nee, ze hebben het aan mij niet gevraagd. Niet <laughs> ja, maar ik weet, ik weet wel dat er een aantal uh, evaluatiegesprekken geweest zijn. En dan uh, wordt er ook met een aantal speelsers gepraat. En uiteindelijk is het gewoon aan de bond om te beslissen... of ze doorgaan met een coach, ja of nee. En uh, ja, Dus ook zo is het bij Herman waarschijnlijk ook gegaan. Maar verder gaat het geheel buiten jullie om? Nee, wat ik zeg, er zijn wel een aantal gesprekken geweest, evaluatiegesprekken over, over, over het WK en de periode daarvoor. En uiteindelijk. En met wie praten jullie dan? Wij? Ja, onderling? Uh, nee, uiteindelijk de Bond praat met een aantal speelsters. En uh, uiteindelijk beslist de Bond wat zij op dat moment uh, de beste keuze vinden voor, voor het Nederlands Dameshoekie. En. Uh... Ja, zo is die keuze uiteindelijk denk ik ook tot stand gekomen uh, na het verloren WK. Ja. Bij de volleybal was, was laatst ook zo'n zo situatie. Uh, daar werd Avital Zeling, uh, werd uh, naar huis gestuurd. Uh, die lieten zich horen van, ja, we zijn het daar niet mee eens. D dat gebeurt bij jullie niet? Uh... Hoe, hoe praten jullie daar onderling over, bedoel ik? Ja, er wordt natuurlijk wel over gesproken, maar... Ja, meer dan dat, uh, meer dan dan dat, dat is het niet. Het nee. wordt geaccepteerd gewoon. Ja, wat ik zeg, er zijn evaluatiegesprekken geweest. En dan zijn dus dingen uitgekomen waar de bond uiteindelijk op baseert van mm -hmm. wat zij de beste keuze vinden. En uh, ja daar wordt er uiteindelijk, tuurlijk wordt over gesproken. Het is hetzelfde met de, wat er in een selectie gebeurt. Weet je, als er mensen afvallen, wordt er ook over gesproken, maar uiteindelijk zijn wij niet degene, degene die de keuzes maken. Nee. Um, maar jij bent 26, Carien 24. Uh, is er een leven na het hockey, Carien? Jawel, jawel. Daar, uh, daar studeert iedereen ook wel voor. Ja, nu even niet. Maar uh, uh, iedereen doet uh, eigenlijk wel aan een. Uh, studeert of heeft al een baan. Dus uh, jawel, zeker hockey uh, of leven naast een hockey. En wat doe jij? Ik uh, studeer fysiotherapie, Het is in mijn laatste jaar. Dus. Uh, schiet hey, op. Komt het dan niet ontzettend ongelegen, zo'n Olympische Spelen? Nee, Olympische Spelen komt nooit ongelegen, natuurlijk. Nee, dus, maar. Nee, het is. Nou, het is uh, nou, lastig. Ja, natuurlijk is het lastig dat je het moet uh, onderbreken. Maar uh, aan de andere kant uh, werkte ik met mijn studie heel goed mee. En uh, kon ik het nu makkelijk stopzetten om uh, volledig te richten. Ja, de sport. ik had alle medewerking uh, om, om, om dit te doen. Ja, zeker. En Maatje, wat doe jij daarnaast? Ik doe uh, commerciële economie aan de Randstad Topspoor Academie in, in Rotterdam. Ja, dat is, gewoon, dat is gewoon een opleiding die totaal gericht is op, op topsport. En. Uh, zij uh, ja, regelen eigenlijk mijn, mijn schoolprogramma om mijn hockey heen. Dus uh, het is echt hockey op één, school op twee. En uh, gelukkig krijg ik daar echt alle medewerking die ik nodig heb. En uh, zo kan ik toch ook nog een beetje mijn studie naast hockey doen. Dus, uh... ja. Hoe lang denk je door te gaan met hockey? Uh, ja, ik ben, denk je, ik ben 26, ja, denk je daar wel eens over na? Ik ben 26, ja, tuurlijk. Denk je er wel eens over na. En uh, weet je, in het begin gaat de tijd heel langzaam en dan denk je altijd van. Uh, ik denk dat ik tot mijn uh, ah, misschien 28e doorga of zo. Maar dat is die, tijd, die, die tijd komt gewoon heel snel <laughs> nu. En hoe ouder je wordt, hoe sneller de tijd voorbij gaat. En, uh, nee, als ik nu kijk en mijn lichaam houdt, wil ik heel graag door tot Brazilië 2016. En daarna zien we wel verder. Maar ja, ik hoop gewoon dat, uh, dat het lichamelijk allemaal goed blijft gaan. En uh, ja, dan uh, wil ik zo lang mogelijk doorspelen. Ik heb er heel veel plezier in. Dus, uh, ja, ik was zo lang mogelijk door. Ja, jij bent twee jaar jonger, dus dat geldt voor jou. Nog. J jij hebt er nog zelfs niet over nagedacht. Nee, ik hoef er niet over na te denken. Ik ben nog hartstikke fit, kan het land mee. Ja. 2014 WK in Nederland, gaan jullie allebei nog meemaken? Ja, ja dat is wel de planning. Ja. Ja. Uh, ik neem aan dat jullie allebei uh, voor 100% zeker zijn van deelname aan de Olympische Spelen. Dat je geen twijfel hebt aan je eigen selectie. Nou, ik heb net ook al aangegeven, ik vind je moet altijd... Uh, uh, je best doen om, om, om de plek die je nu hebt uh, te behouden. En uh, je moet altijd ja, je blijven ontwikkelen en uh, blijven leren. En uh, ja, zolang ik dat doe, en ik heb nu een, ik vind een goede lijn ingezet... als ik dat volhoud, vind ik dat ik uh, erbij hoor. Jij hebt er straks al genoemd wat haar sterke punten waren. Wat zijn haar sterke punten? Nou ja, ze is de beste speelstand van de wereld. <laughs> <he>? Ze <laughs> zegt eigenlijk al genoeg. Dan, ik hoef het dan niet motten te noemen. Dat toch? is alles sterk. Ja. Ja. Ja, nou ja, dus, ja, vind ik wel. Ja. Um, voor jou worden dit de eerste spelen, Ja, klopt. Ja. Ja. Uh, wat is er bijzonder? Heb, heb je haar uit kunnen leggen wat er bijzonder aan de spelen is? Ja, het, het is gewoon heel moeilijk om het uit te leggen aan, aan mensen die er nooit geweest zijn. Maar ik heb het wel geprobeerd. En uh, de mensen die er nog nooit geweest zijn, die zitten dan echt uh, met open mond te luisteren hoe dat, uh, dat daar aan toe gaat. En, uh, ja, het is gewoon een toernooi apart. Het is niet te vergelijken met een WK, EK. Het is echt... Want de WK en EK is je, alleen wel, maar hockey. Ja, en het is alleen maar hockey. Spelen. Ja. En dat is, weet je, het WK-EK is ook hartstikke groot. Maar de, de spelen is gewoon echt, ja, zo groot. En zoveel sporters die allemaal met, met één doel daar zijn. En uh, ja, je kan je niet voorstellen hoe groot dat dorp is. En ja, hoeveel mensen daar zijn. En. Uh, de hele wereld kijkt daarnaar en iedereen weet zeg maar, waar je mee bezig bent op dat moment. en Dat maakt het zo speciaal. Zeg maar. en Daarnaast natuurlijk dat het één keer in de vier jaar is. En, uh, dat je dus maar één keer in de vier jaar de kans hebt om, uh, om die medaille te pakken. en Juist op dat moment moet je pieken en dat, uh, dat maakt het zo speciaal. Jij ja, hebt het al een paar keer meegemaakt. Heb je, heb je dan veel contact met andere sporters? Uh, ja, je zit als Nederland wel zeg maar, in het, ja, dicht bij elkaar bij, de, bij dezelfde appartementen. Zeg maar. Dus je komt elkaar wel tegen en... Uh, maar wij, als hockeyteam, ben je echt twee weken volledig met je eigen toernooi bezig. En uh, wat dat betreft kun je niet echt bij andere sporten gaan kijken. Of, uh, weet je, je bent dat wel echt... Het komt hooguit één keer voor dat je met het hele team dus ergens naartoe gaat, maar meer niet. Nee, als ik nu naar Beijing kijk, hebben we geen enkele andere wedstrijd live gezien, zeg maar. En uh, ja, wij speelden onze eigen finale twee dagen voordat we weer naar Nederland vertrokken. En uh, ja, tot die dag ben je gewoon echt alleen maar bezig met, met je eigen prestatie. En uh, ja... Die dagen daarna heb je een gouden medaille gewonnen en is het één groes. En dan ben je met z'n allen alleen maar aan het feesten. Dus ik heb niks live gezien. We hebben wel um, uh, veel dingen op tv gezien natuurlijk. Uh, we hebben wel alle Nederlandse prestaties wel gevolgd, maar niet live. Nee. Uh, hoe kijk jij aan tegen Olympische Spelen? Zo van, dat moet ik ook gewoon een keer meemaken? Ja, ja sowieso wel. Het is wel toch wel de droom van, uh, van iedere topsporter. En daar, daar doe je het voor. En ja... Uh, ja. Jullie gaan als favoriet naar Londen. Betekent dat dat alles wat minder dan goud is een teleurstelling is? Um, ja, vind ik eigenlijk wel. Ik vind uh, we zijn nummer één van de wereld en uh, uh, nou, ook gewoon hoe ik het nu zie. We zijn gewoon goed bezig en uh, we worden steeds beter. En ik vind we moeten daar gewoon maar heen gaan om één ding, één doel te hebben. En dat is daar goud winnen. En dan is zilver uh, niet goed genoeg. En tegen wie wordt de finale gespeeld straks in Londen? <laughs> ja. Het is heel moeilijk te zeggen, uh, ik denk wel wat Carlien zegt, dat we daar wel met één doel naartoe gaan. En dat is uh, onze ja, prestatie van Beijing, zeg maar, evenaren. En uh, uh, ja, wie er dan in de finale staat, maakt me ook eigenlijk niet zo heel veel uit, als wij dat zelf maar zijn. En uh, ja, ik denk gewoon dat we echt gewoon een, uh, een groep hebben met zoveel verschillende kwaliteiten. En ja, echt een mix van jong en oud. En we zijn echt op een hele goede weg bezig en, uh, het maakt me niet uit wie we tegen, tegen, tegenover hebben in de finale. Als we zelf maar één van die twee zijn, dan, uh, dan vind ik het goed. Oké. Okay. Maartje Pauwme en uh, Carleen Dirksen van de Heuvel. Veel succes. Uh, eerst in Argentinië en uh, vervolgens in Londen allebei. Ja, Dank dankjewel. Jou. We gaan even bij het basissepal kijken. Leon Kersberg, bij Groningen-Leiden. Ja, als we slag even bereid je je zo goed mogelijk voor op een wedstrijd. En dan kijk je naar statistieken en dan ga je een beetje vergelijken. En dan denk je, Groningen en Leiden zijn echt gewaagd aan elkaar. Als je bijna 10 minuten aan basketballen in deze wedstrijd, dan is de stand 21 tegen 7. Tot zover alle bespiegelingen. Leiden wordt compleet hier de zaal uitgespeeld in Groningen. En er is ook niks op af te dingen. Groningen is goed, is als team sterk. Eerst onder de borden, doet alles goed. En Leiden, ja, eh, ik weet het niet. Misschien is het een hele lange busreis zouden achter de rug hebben vandaag. Want lukt lukt helemaal niets. Ze schieten in het eerste kwart dat bijna voorbij is. Nog 40 seconden, drie ballen raak op 14 pogingen. En ze krijgen die bal er gewoon echt niet in. Uh, tot aan de ring gaat het soms nog wel. Al heeft Leiden uh, al wel een paar keer zomaar de bal verloren aan Groningen. Makkelijke score is dus voor de thuisploeg. Maar uh, ja, als je drie op veertien uh, ballen raakt, ziet kom je op 21,4 procent. En uh, Groningen ziet er 60 procent. Dan is het verschil van 12 punten op dit moment snel verklaard. Omdat Bertie de Jong twee vrije gooit. Hij krijgt de bal terug, want er was zojuist een onsportieve fout. Maar nu wordt Bertie de Jong geblokt. Ja, dat geeft een beetje aan hoe deze wedstrijd is. Groningen heerst op alle fronten. En ze hebben nog 20 seconden voor de laatste aanval in dit kwart. We tellen af, 15 seconden. Kan het verschil nog groter worden? Het maximale verschil was 21, 7. 14 punten verschil. De bal gaat naar Wesby, Die zal de bal naar Bel. Bel drijft voor een punter. Bel gaat voor een driepunter. Nee, paas naar de hoek. Naar Tilkens. Tilkens voor de driepunter. En die gaat erin. Een verschrikkelijk eind van het eerste kwart in het voordeel van Groningen. De stand 24. En er wordt ook geschaatst nog steeds in Deventer de vrouwen op de marathon. Sebastian Timman. 15 ronden nog te gaan in deze 14e wedstrijd, van de 14e wedstrijd van de KPN Cup. En een mooie groep net gezien vooraan in de wedstrijd. Met Elma de Vries daarbij. Nadine Zuidenklans zat daarbij. Jolanda Spruit. En het werd allemaal op gang getrokken door Yvonne Spicht. Zij demereerde en kregen, de andere, de, kregen die andere drie met zich mee. Onder wie dus ook Elma de Vries een beetje een moeilijk seizoen doorgemaakt. Aan het begin van het seizoen geblesseerd geweest. Daardoor ook het lange baanschaatsen dit seizoen gelaten voor wat het is. En zich helemaal op de marathon gericht. Maar met nog veertien ronden te gaan zien we dat het peloton weer terugkomt. Onder aanvoering van uh, Wieteke Kramer. Wel een uh, klein deel van het peloton hoor. Veel dames zijn al uh, naar de kant gegaan. Afgestapt, spreekwoordelijk gezien. Omdat het tempo erg hoog lag. En aan de overkant meteen weer een nieuwe poging. Dat is volgens mij Diane Helle Bekkering in het uh, blauwe pak. Die al erg actief is. Ook zij een moeilijk seizoen gehad. Maar erg actief in ieder geval in deze voorlaatste wedstrijd van de KPN Cup. Het einde nadert. 13 ronden nog te gaan. Ook Bekkering komt niet echt weg. Dus lijkt ook deze wedstrijd weer uit te gaan draaien. Als er niets streks meer gebeurt op een massasprint. en gaan wij weer kijken naar het duel. Voske-Tama van de Wal en Mariska Huisman. <tieding> We In your way. there's a chance that we might fall De Beatles met The We Can Work It Out. De uitslag in Engeland. Manchester United versloeg Bolton Wonders 3-0. Chelsea won van Sunderland 1-0. Liverpool Stoke 0-1. Aston Villa Everton 1-1. Blackburn Rovers Fulham 3-1. Tottenham Hotspur, Wolverhampton Wonders 1-1 en West Brom verloor van Noord City 1-2. Manchester City gaat een kop, 48 uit 20. Ook Manchester United heeft er 48, maar dan uit 21. Tottenham Hotspur heeft er 46 uit 21. is derde, Chelsea vierde met 40 uit 21. En Arsenal vijfde met 36 uit 20. Het verschil met Manchester City voor Arsenal is dus al 12 punten. We gaan op naar het tweede uur van NOS Langs de Lijn... met onder andere veel aandacht voor Parijs-Dakar. Langs de lijn op één. Kijk vanavond naar Lijn 32. De spannende Nederlandse dramaserie van Karo en NCRV over het Nederland van nu. De jongen en zijn oom stappen nu in de bus. Met onder andere Marcel Musters, Waldemar Torenstra en Peter Blok. Lijn 32. Luisteren, echt luister nu. Lijn 32. Vanavond rond kwart over acht op Nederland 2. Vanaf 19 januari in Den Haag, het festival voor literatuur en actualiteit. Met schrijvers uit Nederland en verre omstreken. Writersunlimited.nl Dit is Radio 1.